7 uur, het NOS-journaal, Doorald Megens. Digitale opsporing bijstandsfraude wordt uitgebreid. Israël en milities in de Gazastrook zijn het eens over een wapenstilstand. En Amerikanen geven meer details over de schutter in Kandahar. Staatssecretaris De Krom wil de mogelijkheden vergroten... om bijstandsfraude digitaal op te sporen. Gemeenten mogen meer gegevens aan elkaar gaan koppelen... De Krom noemt fraude met uitkeringen diefstal van gemeenschapsgeld. Hij wil zoveel mogelijk computergegevens van uitkeringsgerechtigden koppelen. Informatie van sociale diensten, de studiefinanciering, de banken, het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en het kadaster worden met elkaar gelinkt. Het systeem moet dan een alarmmelding geven als iemand heeft gesjoemeld. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan of iemand met een uitkering een eigen huis heeft of een eigen vermogen dat niet is opgegeven.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 Door Israëlische luchtaanvallen zijn de afgelopen dagen... zeker 22 Palestijnen om het leven gekomen. Aan de Israëlische kant zijn enkele gewonden gevallen. Het geweld begon vrijdag met de liquidatie van de leider... van een Palestijnse militie door het Israëlische leger. De Amerikaanse militair die zondag in Afghanistan 16 burgers doodschoot... kan voor zijn daden de doodstraf krijgen. Dat heeft de Amerikaanse minister Panetta van Defensie gezegd. Over de 38-jarige man is bekendgemaakt dat hij getrouwd is... en twee kinderen heeft... Hij is opgeleid tot scherpschutter en heeft in 2010 in Irak een hersenbeschadiging opgelopen. De man gaf zichzelf aan en zit nu vast op een NAVO-basis. Bloedbad heeft geen gevolgen voor het schema voor Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan. Het heeft president Obama gezegd. De troepen zullen zoals gepland eind 2014 uit Afghanistan zijn vertrokken. Er is verwarring over een uitspraak van CDA-voorzitter Peetom. Volgens journalisten heeft ze gezegd dat het CDA niet akkoord zal gaan... met verdere aanscherping van de immigratieregels. Maar zelf ontkenden ze dat later. De Limburger en het Nederlands Dagblad berichten over de toespraak van Petoom. Volgens de kranten zei Petoom dat het CDA vasthoudt... aan de afspraken uit het coalitieakkoord... omdat die voor het CDA de uiterste grens zijn. PPV-leider Wilders heeft in de onderhandelingen... over het terugdringen van het begrotingstekort... juist strengere immigratieregels geëist.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 Spanje mag zijn begrotingstekort dit jaar minder hard terugdringen dan eerder was afgesproken. De Europese ministers van Financiën hebben gezegd dat Spanje zijn begrotingstekort dit jaar moet terugbrengen naar 5,3% in plaats van 4,4%. De euroministers willen wel dat het tekort in Spanje eind 2013 alsnog op maximaal 3% procent zit. Nederland heeft de duurste hotels van alle eurolanden, blijkt uit de hotelprijsindex van hotels.com. In Nederland kost een hotelkamer gemiddeld 108 euro. Amsterdam zit daar met een kamerprijs van gemiddeld 124 euro per nacht flink boven. In de hoofdstad stegen de hotelprijs het afgelopen jaar met ongeveer 7 procent. De hotelprijzen in Den Haag en Utrecht daalden het afgelopen jaar juist. Wereldwijd staan de Nederlandse hotels op de 27ste plaats. De duurste zijn te vinden in Oman. New York komt op de tweede plaats. Een hotelkamer kost daar gemiddeld 177 euro. Het goedkoopst kan overnacht worden in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh... voor gemiddeld 44 euro per nacht. Opnieuw heeft een Tibetaan zichzelf in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese overheersing. Dit keer was het een 18-jarige monnik in de provincie Sichuan. Het afgelopen jaar hebben meer dan 20 Tibetanen zichzelf in brand gestoken. Ze voeren daarmee actie tegen de Chinese onderdrukking van hun religie en cultuur... en voor de terugkeer van hun geestelijk leider, de Dalai Lama... China zegt dat de onrust wordt veroorzaakt door de Dalai Lama en separatistische groepen uit het buitenland. Volgens China worden de zelfverbrandingen vooral uitgevoerd door mensen met een strafblad. Het weer de dag begint grijs. In de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt tussen de 10 en 13 graden. Morgen weinig verandering. Wel is er dan meer ruimte voor de zon en kan het iets warmer worden. Awb verkeersinformatie 10 files, 45 kilometer. Dat is heel normaal voor deze tijd. Toch zijn er een paar ongelukken gebeurd. en Daardoor loopt het vast op de A6 van Lelystad naar Muiden... bij Almere Stad West, 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knop het Raasdorp, 4 kilometer... met een afgesloten rechterrijstrook. Vrij veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort... bij de Botlektunnel, 10 kilometer... En na een ongeluk op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam, 4 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Nieuw. Een flexibel pensioen in abonnementsvorm. Het EGON Pensioenabonnement. Vraag het uw adviseur of kijk op egon.nl. pensioenabonnement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 Onderscheid moet gemaakt worden door de mensen. En ik denk dat de IAK daar erg hoogs wordt. Ook Jacques Huismans van JNT Autolies weet dat IAK het anders doet. Met resultaat, ervaar het op IAK.nl/samen. Het NOS Radio 1 Journaal, Marcel Oostert en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. U hoorde het in het journaal. België is opgeschrikt door een aanslag op een moskee. Onze correspondent heeft straks het laatste nieuws. Eerst naar de onrust tussen Israël en milities in de Gazastrook. Onrust kan beëindigd worden, want Israël en milities in de Gazastrook zouden hebben ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Meldt een hoge Egyptische functionaris, die trouwens wel anoniem wil blijven. Ons correspondent in de regio, Monique van Hoogstraten. Uh, Monique, uh, zouden hebben ingestemd. Uh, waarom houden we nog een slag om de arm? Nou, die slag om de arm, dat kunnen we nu uh, voor de helft... Uh, kunnen, uh, kunnen we daarvan... Uh, uh, kunnen... Nou, sorry... Uh, zojuist uh, is er bevestiging gekomen uh, op de radio hier... Mm -hmm. van de islamitische jihad en van Hamas. Uh, die hebben de bevestigd dat er een wapenstilstand is... wel met een, uh, een belangrijke voorwaarde. De eerste Palestijn die Israël doodt, zoals ze het hier uh, noemen... die wordt vermoord, uh, dat, dan, dan slaan ze weer terug. Van Israël is er nog geen bevestiging op dit moment... Maar het hele proces van bevestigen is natuurlijk uh, heel belangrijk voor beide partijen. Want als het niet stand houdt, uh, kan dat tot enorm gerichtsverlies leiden. Ja, nou, dat, het zou positief nieuws kunnen zijn dus. Vertel eens, welke schade hebben de beschietingen van de afgelopen vier dagen over en weer aangericht? Uh, aan de Palestijnse kant zijn er uh, 25 doden gevallen. Daaronder uh, ongeveer vijf uh, burgers... Uh, en ongeveer 70 gewonden. Aan de Israëlische kant uh, zijn er maar drie gewonden gevallen. Maar de schade gaat natuurlijk veel verder dan alleen deze kale cijfers. Uh, aan de Israëlische kant uh, is er natuurlijk ook veel psychische schade. Veel angst voor de raketten uh, die dan weer komen van de terroristen. Hè, zoals Israëliërs, veel Israëliërs dat zien. Aan de Palestijnse kant vooral ook uh, ja, het gevoel van uitzichtloosheid. Uh, van, uh, ja, het houdt toch nooit op, uh, die beschietingen. Dus dat, dat is ook veel psychische schade. Er is natuurlijk ook wel winst, want beide partijen hebben weer even hun vuist kunnen laten zien. En kunnen laten zien hoeveel ze kunnen. Ja. Wapenstilstand Ik is dan te danken aan de bemiddelende rol die Egypte heeft gespeeld tussen de strijde, strijdende partijen. Egypte, die natuurlijk in het binnenland ook het nodige zelf te doen heeft. Kan Egypte blijven bemiddelen, ook in de toekomst? Ja, dat is nog even afwachten. Op dit moment uh, doet, speelt Israël, of Egypte die rol nog wel, het Egyptische leger. Uh, het is natuurlijk onzeker of dat zo blijft... Uh, nu de stem van het volk veel beter wordt gehoord uh, in het parlement. En daar leven natuurlijk veel uh, anti israëlische sentimenten. Gisteren was bijvoorbeeld een uh, parlementaire commissie uh, bijeen in Egypte. En uh, die riep de regering op om de ambassadeur uit Tel Aviv terug te roepen... om de Israëlische ambassadeur uit... Cairo weg te sturen. Dat is niet gebeurd, maar Israël volgt dat natuurlijk wel heel erg uh, nauwkeurig. Uh, want ja, die oude wapenstilstand met Egypte is natuurlijk van groot belang voor Israël. Zeker nu er zoveel onrust is in de omliggende landen en het ja, heel erg spannend is uh, wat dat voor Israël gaat betekenen in de toekomst. Van Hoogstraten over uh, de wapenstilstand die Israël en milities in de Gazastrook overeen zouden zijn gekomen. Palestijnen hebben hem in ieder geval bevestigd. Dan naar die aanslag op een moskee in de Brusselse wijk Anderlecht. Daarbij viel gisteravond een dode. Correspondent Joris van Poppel ging kijken. Woede gisteravond voor de deur van de moskee in de Brusselse deelgemeente Anderlecht. En niets dan goede woorden voor de imam die omkwam. Hij is stond bekend als een, uh, een heel, heel goede figuur. Uh, een imam die alleen voor de vrede is. Zegt een vertegenwoordiger van de moskee. Hij had uh, geen vijanden. Uh, tegendeel, hij heeft alleen maar vrienden van alle groepen van de moslims. Is de moskee wel eens bedreigd geweest? Uh, dat weet ik me niet. Denkt u dat het een terroristische aanslag is? Uh, waarschijnlijk. Waar baseert u dat op? Waarom denkt u dat? Omdat het zo is. De persoon die opzettelijk zoiets doet... kan niet anders dan terrorist. Dat kan niet anders. De moskee werd gebruikt door moslims van de shiïtische minderheid in Brussel. Volgens de burgemeester van Anderlecht... zijn er in de buurt spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het is een kwartier van grote ziet. van de populatie. Dus waarschijnlijk... Uh, voorzien... Le vivre ensemble is een défi tous les jours. Samenleven is iedere dag een uitdaging, zegt hij. En daarom is het belangrijk om kalm te blijven. Het is belangrijk om te plaider voor het retour au calme, à la sérénité. Afin de justitie te doen haar werk en dat de responsabelen worden punis. De politie heeft een verdachte gearresteerd kort na de brand. Over zijn motief is nog niets bekend. Nog even over door met onze correspondent in Brussel, Joris van Poppel. Joris, ja, kalm bleven ze gisteravond dus niet. Hoorden we in jouw uh, korte mm. reportage. Um, hoe groot was de commotie? Nou, er waren zeker 150, 200 mensen daar op straat. Af en toe dan laaide het op en dan hoorde, hoorde je kreten. Er waren ook heel veel mensen die dan meteen probeerden het geluid te dempen. En mensen, uh, te zorgen dat mensen rustig bleven. Er werd eigenlijk vooral veel getroost. Wat dat betreft is het geluid in de reportage een beetje misleidend. Dat valt heel erg op. Maar eigenlijk was er vooral verdriet daar ook natuurlijk. Om die imam, die jonge man, die is overleden. En toen jij gisteravond laat jouw reportage bij de moskee maakte... was er nog niet zo heel veel bekend uh, over de dader... en natuurlijk ook over het motief. Wat is daar inmiddels over gezegd? Nou, Het is wel nu bevestigd dat de dader een man is van Noord-Afrikaanse afkomst. De minister van Binnenlandse Zaken die heeft ook gezegd dat het een radicale moslim gaat. Maar zegt daar tegelijkertijd bij dat er eigenlijk nog heel weinig bekend is. En dat we niet te snel conclusies moeten trekken. Uh, er is een, uh, een vertegenwoordiger van de Belgische moslim-executieve. Dat is de overkoepelende organisatie hier. Die is heel stellig. Die zegt dat het gaat om een salafistische moslim. Een orthodoxe moslim dus. Belangrijk ook een soeniet eh, die erop op uit zou zijn geweest om deze shiïtische moslims te treffen. Het zou niet zozeer eh, zijn gegaan om deze speciale imam, maar om de shiïtische gemeenschap die getroffen zou moeten worden. Dat is ook wat ik gisteren op straat hoorde eigenlijk. Eh, ze zeiden wij zijn shiïten, wij zijn een minderheid, 10% shiïten eh, eh, in, in Brussel qua aantal moslims. Eh, zullen de soenieten willen wraak op ons nemen, van dat soort verhalen hoor je. Die emotie zat er heel erg in. Maar dat is allemaal nog niet bevestigd. De politie heeft de man verhoord, maar heeft daar nog niks bekend over bekendgemaakt. Dat zal later vandaag uh, gebeuren. Ja, en, en Joris, uh, ook letterlijk de mensen te treffen. Hè? Want als het om het gebouw ging, zou hij zo'n molitoog cocktail misschien s'nachts naar binnen gooien. Maar hij deed dat aan het begin van de avond en er waren ook mensen binnen. Ja, precies. Er waren uh, twaalf mensen uh, binnen. Hij is naar binnen gekomen met een brandbom echt in zijn rugzak. Er zat benzine in. Die heeft hij in de fik gestoken. Er brak brand uit. Uh, nou, de meeste mensen konden gelukkig snel vluchten. Alleen die imam die is binnengebleven, die heeft geprobeerd nog de brand te blussen, ja, bedwelmd geraakt en, en overleden. De aanwezigen die er waren, die hebben die, die verdachten wel snel kunnen overmeesteren en hem opgesloten, uh, zodat de politie hem vrij eenvoudig kon, kon arresteren. Maar het, het lijkt er dus wel op dat hij toch wel uh, de, de doden wilde maken. Dat is wel duidelijk. Joris van Poppel vanuit Brussel. En de ChristenUnie wil onderwijsbonden en politici weer op tafel. En af van alle protesten. Wat vindt de PVV daar eigenlijk van? Gaan we zo horen. Eerst maar eens even naar John Bakker voor de verkeersinformatie. Ja, tot nu toe verloopt het allemaal redelijk normaal. In ieder geval wat het aantal files betreft. 17 om precies te zijn. Die zijn goed voor 65 kilometer. Op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet bij in Benelux 5 kilometer... Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Graasdorp, 8 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook veel vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Rotterdam-Charloes, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gisterochtend melden we het afbranden van twee historische rietgedekte boerderijen in Drenthe. En dat waren uh, al de zoveelsten in die provincie. Mino Remmers is daar vanochtend. Mino, voel je de angst bij bewoners van dat soort huizen en omwonen? Ja, wij waren vanochtend uh, met onze wagen een beetje aan het zoeken waar we moesten zijn. Het is donker. Ballo waren we ingereden. En toen zag ik al wel, behalve een politieauto, langzaam door het straatje rijden. Ook al hier en daar toch mensen die een beetje zo naar buiten kijken van wat komt dat daar doen. Ook wel logisch natuurlijk, hè, dat natuurlijk. mensen dat denken. Ja, zeker, zeker. Want de aard zit er goed in. Ja. Want uh, ja, als een piramaan uh, bezig is en je hebt zelf een rietendak... Dan ben je natuurlijk wel uh, angstig en het, benauwd. Het vuur loopt er overheen, zei u net. Ja, het rent er overheen. Ja. Het gaat ontzettend snel. Er komt trouwens net nog een kat. Er komt een kat uit de boerderij gelopen. Boerderij, het is eigenlijk nog alleen maar een karkas, zwart geblakerd. Je kunt nog heel goed zien waar die zwarte balken door het steen liepen. Dat is het aparte. Ja, precies. Klopt. Ja, die, die kat is op zoek naar, naar zijn uh, melk natuurlijk. En ik zie nog rook uit het ja. pand komen. Dat geeft me aan hoe heet het is geweest. Jan Batjes heeft het hele gebouw, het boerderij, in kaart gebracht in een rapport. En de boerderij Kamps, hij is van het Drentse landschap. Ja. Um, hier, om maar een idee te geven. De kap is een sporenkap, schrijft u. Waarvan de sporen met toonnagels aan de platen verbonden zijn. Zo gedetailleerd is het vastgelegd. Zo'n pyromaan weet niet wat voor... Onschatbare waarde aan, aan, aan cultuur, historisch ja. erfgoed... die eigenlijk in de fik heeft gestoken. Ja, slaglijnen zijn weg, uh, telmerken. Dus, dus de hele, uh, hele constructie, de verbindingen. Dus uh, wat net ook gezegd is, die toognagels. Ja, hoe, hoe het, het ambacht vroeger was, ja, de, de, dat is weg. Ja. Dus het is een Want stuk... zo'n boerderij werd gebouwd, er werden krasjes gezet... over ja. waar gemetseld moest. Ja, precies. Er werd van alle kanten werd, werd, werd dat afgeritst eigenlijk... En, uh, aan de hand van, kom in de pen en gaten en kom in kappen. Ja. ja, en in dit geval. Uh, dus de... alle gebruiks. Je zou hem kunnen herbouwen, ja. natuurlijk. Ja. En ik zie dat de ramen. waar het glas in heeft gezeten. Ja. dat is van ijzer. Dat kan je nog gebruiken. maar ja. je krijgt nooit meer die gebruiksporen terug. Nee, nee, nee. nee. De, de, de hele patina. die is gewoon weg. Dus uh, ja. in het sleetse van, van, van zo'n boerderij. Uh, het, ja, je krijgt het nooit, nooit weer terug. Uh, ja, dat, dat er gaan jaren overheen. De formaten van de stenen zijn anders. Uh, ja. Het hout. Ja, dat is gewoon jammer natuurlijk. Aan de gebindplaten zijn de oplangers voor boven- en de zijbeuken bevestigd. Ja, het, het, het is een oude koeienpaardenstal is er geweest. Um, it, dit was een boerderij, een van de eerste... Be, dat, dat zei je ook, hè? Net een van de eerste bewoningen in Nederland ook. Nou, eerste bewoning we hier uh, wel uh, als een solitaire boerderij. Dus waarschijnlijk uh, vanuit, uh, vanuit het klooster. Eerst van koevoorden en later van, uh, van assen. Was dit een soort voorwerk? En uh, er is ook uh, archeologisch onderzoek gedaan... door de bekende archeoloog professor Van Giffen van voor de oorlog. Men heeft naar de klooster gezocht, maar men heeft hier geen sporen van het klooster gevonden. We hebben hier wel een waterput, die is nu helemaal ingezakt. Waarschijnlijk... Ja, er is waarschijnlijk een brandweeruit overheen gereden, ja, dat wel. zien we hier ook. Waarschijnlijk wel. Nou, die, die put is helemaal opgebouwd. We zijn er nog in geweest, helemaal met veldkeien. U hebt dus... het echt heel gedetailleerd vastgelegd. Ja. Gelukkig dat nog wel, met foto's, tekeningen, platte ja. gronden. Het ja. is echt een heel uniek stuk we ja. verloren zijn, uh, ja. echt een, een heel groot monument. Ja, zeker, zeker, zeker. En uh, gelukkig dat het zo goed vastgelegd is. Dus uh, dat kan overwogen worden om toch te herbouwen. Dat je in ieder geval kunt zien hoe... want ja. het apart is ook dat de meeste boerderijen hier in Drenthe aan een brink staan. Ja. Deze staat zo los in het landschap. Dat ja. is natuurlijk ook ja. Ja, het grote probleem met zo'n pyromaan. Want ja. die kan hier, daar is hier is s'nachts het. niemand. Helemaal niemand. Het is, het is helemaal, uh, ja, allemaal bos en dergelijke... Dus je, je staat achter een boom en je, je, je gaat kijken van waar steek ik het aan? Als u het in waarde moet uitdrukken, wat is zoiets waard geweest? Ach, dit, dit, dit, dit, dit loopt in, in de miljoenen natuurlijk. Hè? Dat is een dikke miljoen, denk ik wel. Ja. Dus uh, ja, en als dat herbouwd moet worden, ben je ook weer zo'n bedrag kwijt. Wij gaan ons verplaatsen, hè, geloof ik. We gaan een stukje verderop naar Gieten. Daar ja. stond ook een bijzonder bouwwerk. Ja, dat is, uh, dat is heel Bolling. De Heel Bolling, daar is ook een hele oude boerderij. Die is van 1604. Die is ietsje jonger, maar dat kun je eigenlijk uh, over de honderden jaren kun je dat verwaarlozen. En uh, ja, die is ook weg. Daar gaan we naartoe. Ja. We gaan hier tussen de struiken door naar de Hoofdweg. Gaan wij naar Gieten. Ja, zo'n Pyromaan. het is uit het verleden gebleken... ook in het zand ontzettend moeilijk te pakken te krijgen. Zo iemand slaat als een donderslag, als een dief in de nacht toe. En hoe moet je nou s'nachts gaan, gaan, ja, gaan zoeken hier in dat bosgebied... om te zien of er iemand is die voor dag bezig is en zo'n boerderij aansteekt. En eigenlijk niet weet wat voor een enorme, prachtig monument... er voor de eeuwigheid verloren is. Marno Remmers is vanochtend in Drenthe. De bezuinigingen van 300 miljoen euro op het passend onderwijs... hebben niet alleen tot veel protest, maar ook tot grote irritatie geleid. Zo willen VVD-kamerlid Ton Elias en PVV-kamerlid Harm Biertema nooit meer iets met de onderwijsbond AOB te maken hebben. De ChristenUnie wil nu dat er een eind komt aan alle onmin... en vindt dat alle partijen is rustig om tafel moeten gaan zitten. De toon van het debat over de bezuinigingen in het passend onderwijs is nu niet bepaald vriendelijk te noemen. Als je denkt dat je het dan kunt doen met het budget van uh, zeven jaar geleden... Huh? ja, volgens mij uh, heb je dan gewoon een gaatje in je kop. Er is ook... Een flink deel dat nog in de stenen tijdperk leeft. Deze mevrouw heeft niet het intellectuele niveau om minister van onderwijs te zijn. Wat zij belaat en kakelt. Deze mevrouw is een carrieriste die elke ochtend wakker wordt... en als ze tanden tegen de spiegel zegt... ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. Ik kan niet schelen waarvan. Die toon moet dus veranderen, vindt de leider van de ChristenUnie Arie Slob. Hij werpt zich op als de grote vredestichter en bedacht de Nationale Onderwijsdag. Een besloten bijeenkomst zonder camera's, waar de betrokkenen eens rustig van gedachten kunnen wisselen. Zo slecht als het nu in de afgelopen maanden is geweest, heb ik dat eerlijk gezegd in al die jaren nog niet meegemaakt. En dat is voor mij in ieder geval reden geweest om te zeggen: van het zou misschien wel goed zijn als vertegenwoordigers van de politiek en het onderwijs elkaar ontmoeten. en met elkaar ook in gesprek gaan over de verschillende verantwoordelijkheden die ze hebben, maar ook waar ze met het onderwijs naartoe willen. Maar nog niet iedereen is bereid om deel te nemen. VVD en PVV willen helemaal niet praten. Ze zijn vooral boos op de Algemene Onderwijsbond. Die suggereerde dat in de klasse verteld zou worden... dat de twee partijen het onderwijs kapot maken. VVD en PVV eisen excuses. Een volledig excuus is het misschien niet... maar voorzitter Walter Drescher van de AOB deed wel een handreiking. Hij maakt alvast duidelijk dat leraren in de klas geen politiek mogen bedrijven. Ik denk dat een leraar nooit mag vervallen in indoctrinatie. Het is natuurlijk wel uh, een probleem, uh, maar het moet er natuurlijk altijd op gericht zijn... dat je de leerlingen aanspoort om zelf na te denken, zelf morele... Oordelen te vellen en zelf argumenten te bedenken. Als je dat helemaal voorstructureert en je dringt ze iets op, dat, uh, dat vind ik verkeerd. En de eerdere uitlatingen, ook aan het adres van de minister, die heeft de bond al teruggenomen. We hebben ze een brief geschreven waarin we dus uitgelegd hebben dat wij van bepaalde uitspraken. dat we daar afstand van nemen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar hun uh, reactie daarop. Het is nog maar de vraag of deze uitgestoken hand voldoende is voor PVV en VVD. ...en of ze nu bereid zijn aankomende zaterdag aan te schuiven op Slops Nationale Onderwijsdag. We praten erover door met Kamerlid voor de PVV Harm Beertema. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Beertema, is die uitgestoken hand aan te nemen? Is het voor u voldoende? Uh, nee, ik vind het volstrekt onvoldoende. Ik heb uh, gistermiddag de brief gekregen en ik heb hem eens dus heel goed bekeken... En waar ik gesproken heb over, een, kijk, kijk ik moet er wel even bij zeggen, ik wil uh, met alle liefde met het veld verder praten. En ook met de AOB absoluut. En liever uh, vandaag dan morgen. Maar ik heb wel gevraagd om een ruimhartig excuus. En dat, en dat stond er niet in, helemaal in die brief? Nee. nee. Wat, wat stond er wel in? Uh, ja, ik heb hem heel goed zitten bestuderen en uh, ik werd heel boos. En vervolgens ben ik toch maar een nachtje gaan slapen om, de, om dat nog eens even te laten bezinken. Maar vanmorgen heb ik hem nog eens even bekeken. En uh, ja, wat staat erin? Uh, er staat in dat uh, de AOB afstand neemt van de uitlatingen van meneer Kiers... Meneer Drescher zegt nog een keer dat meneer Kiers dat op persoonlijke titel gedaan heeft. Nou, dat vind ik volstrekt ongeloofwaardig, omdat hij dat heeft gedaan hè, in de context van de staking uh, en als woordvoerder van de AOB. Nou, ik vind het heel vreemd als ik hier uitspraken ga zitten doen tegen u vandaag. Dan uh, kom ik er niet mee weg bij meneer Wilders uh, om te zeggen van ja, meneer Wilders, dat was allemaal op persoonlijke titel. Ik heb het zo niet bedoeld. Mm. Dat is echt ongeloofwaardig. Mm. En uh, ik mis nog iets in uw re reportage, die ik overigens uh, wel waardeer omdat u alles nog eens goed op een rijtje zet. Maar meneer Kiers heeft mij ook een racist genoemd, ja. omdat ik uh, uh, steeds maar zou zeggen dat Marokkaanse leerlingen minder waardig zijn. En dan denk ik, ja, ik heb 34 jaar van, van mijn leven, van de beste jaren van mijn leven, wil ik maar zeggen, in Rotterdam-Zuid in het onderwijs gewerkt aan de, aan de emancipatie en de ontwikkeling van al die Marokkaanse meiden en die Turkse meiden en wat voor nationaliteiten ik ook maar in mijn klasse heb gehad. Ik heb hun lief en leed gedeeld en ik vind het schandalig dat die uh, opmerking is gemaakt. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de PVV. Wij zijn geen partij van racisten. Ik ben zelf geen racist. En uh, ik wil dat daar... Uh, gewoon heel ruimhartig... afstand van wordt gedaan. Excuses voor worden aangeboden. En dat heb ik niet gezien. Ja. Maar toch... Um... Als u niet naar die Nationale Onderwijsdag gaat, bedoeld om juist weer met z'n allen om tafel te gaan, zou dat niet zonde zijn. Zou dat niet juist een moment kunnen zijn om, nou ja, dan maar boven alles uit te stijgen. En boven zelf uit te stijgen. En um, daar weer elkaar de handen te schudden en weer een stap voorwaarts te zetten. Want dat blijft maar zo. Het blijft steeds hetzelfde, hè? dat gehakkelt naar elkaar, ondanks ook ja. weer in onze uitzending door de AOB. Um, ja. nou, u, u zegt ook niet zulke aardige dingen over leren. dat ze liever op een camping zitten in de Dordogne. Het, het blijft maar doorgaan zo, hè? Nee, ik ben, ik ben het heel met u eens. Ik denk dat het gesprek ook weer op gang moet komen. En ik wil dat ook, ook heel erg graag. Maar uh, dan moet er niet zo'n benepen briefje aan vooraf gaan. Dan zeg ik van. Uh, doe, dat, doe dat wat ruimhartiger. Uh, neem in ieder geval afstand van die beschuldiging van racisme. En dan uh, wil ik gaan praten. Ik, ik wil zaterdag uh, absoluut naar, naar de Nationale Onderwijsdag van meneer Slob. Gaat u daarheen? En, ga, en gaan praten. Maar okay. dan, ik ga niet met de AOB aan tafel zitten. Okay. Als die AOB. Daar, uh, daar, daar bij gaat zitten, uh, dan moet er toch eerst een ander verhaal komen. Want op deze manier kan ik, kan ik niet deelnemen daaraan. Dat zou ik voor mezelf ongeloofwaardig zijn. En ook voor, voor onze achterban zou ik dan volstrekt nou, ongeloofwaardig zijn. Harm Beertema, Kamerlid voor de PVV, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren?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 Ga naar nrc.nl proef of bel 0800 1428. Radio 1, het NOS Journaal. Meer mogelijkheden voor opsporen bijstandsfraude... en voorzichtige stap richting wapenstilstand Israël en Gaza. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben al Begens. Voor het opsporen van bijstandsfraude mogen gemeenten meer gegevens aan elkaar gaan koppelen. Staatssecretaris De Krom wil zo meer mogelijkheden creëren voor digitale opsporing. Fraude met uitkeringen is diefstal van gemeenschapsgeld, zegt De Krom. Informatie van sociale diensten, de studiefinanciering, de banken, het handelsregister, de gemeentelijke basisadministratie en het kadaster worden met elkaar gelinkt.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 Bij een aanslag op een moskee in Brussel is de imam om het leven gekomen. Een man stichtte gisteravond brand in het gebouw. Dat deed hij mogelijk met een molotovcocktail. Brandweer kon het vuur snel blussen, maar de imam was toen al gestikt door de rook. De moskee is van de kleine Sjaïdische gemeenschap in Brussel. Hij is soms bekend als een, een heel, heel goede figuur. En iemand die alleen voor de vrede is. Hij had geen vijanden. Tegendeel, hij heeft alleen maar vrienden van alle groepen van de moslims. De dader zou door bezoekers van de moskee zijn overmeesterd. Hij zit vast, zijn motief is niet bekend. Nederland heeft de duurste hotels van alle Eurolanden. Blijkt uit de hotelprijsindex van bookingsitehotels.com. In Nederland kost een kamer gemiddeld 108 euro. Amsterdam zit daar met 124 euro gemiddeld flink boven. Wereldwijd staan de Nederlandse hotels op de 27 e plaats. De duurste staan in Oman. New York komt op de tweede plaats. En het goedkoopste kan er geslapen worden in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh... voor ongeveer 44 euro per nacht. Spanje mag zijn begrotingstekort dit jaar minder hard terugdringen dan eerder is afgesproken... 5,3% in plaats van 4,4% Dat hebben de Europese ministers van Financiën gezegd. Euroministers willen wel dat het tekort in Spanje eind 2013 alsnog op maximaal 3% zit. En dat heeft Spanje beloofd, zegt voorzitter Juncker. We welcome the commitment of the Spanish government to meet the 2013 deadline for the correction of the excessive deficit, bringing the deficit below 3% of GDP. De Amerikaanse militair die zondag in Afghanistan 16 burgers doodschoot... kan de doodstraf krijgen. Dat heeft de Amerikaanse minister Panetta van Defensie gezegd. De man is 38 en hij was opgeleid tot scherpschutter. In 2010 liep hij een hersenbeschadiging op in Irak. President Obama zegt dat het schema voor de terugtrekking... van de Amerikaanse militairen uit Afghanistan... niet verandert door het incident. De missie loopt af in 2014. Het maakt me meer sure that om getting troepen troops home. It's time. It's been a decade. And uh, you know, frankly, now that we've gotten uh, bin Laden, now that we've weakened Al-Qaeda, uh, we're in a stronger position to transition than we would have been uh, two or three years ago. Dat was het nieuwsoverzicht. het weerbericht van Weer Online. In het hele land is het bewold, droog en er staat weinig in wind. En op dit moment is het een graad of 7. Vanochtend verandert er weinig aan dit grijze weerbeeld. Vanmiddag kan lokaal de zon doorbreken, maar op veel plaatsen blijft het wolkendek gesloten. De temperatuur stijgt onder de bewolking licht naar een graad of 10. En als de zon zich net iets vaker laat zien, wordt het al gauw 13 graden. Morgen blijft het noorden te maken houden met veel bewolking. Alleen in het zuiden neemt de kans op zon iets toe. En het wordt ongeveer even warm als vandaag. Donderdag, dan draait de wind naar het zuidwesten. In het hele land breekt de zon door en het wordt dan ook een stuk warmer... met 14 tot plaatselijk 18 graden. Alleen op de wadden blijft de temperatuur wat achter en wordt het een graad of 11. Awb ah, Verkeersinformatie. 75 kilometer file. Zelfs ietsje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel is er weer vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsenam en Zoeterwoude, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet... bij knooppunt Benelux. De langste file na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Raasdorp, 10 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open...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 De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere over de nieuwe verjaringsregeling van vakantiedagen. Vraag hem nu aan op Randstad.nl. Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Volgen kunt u ons via internet, nos.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio 1. In Turkije zijn vier vooraanstaande journalisten vrijgelaten uit de gevangenis. Zij zaten 375 dagen vast op beschuldiging van betrokkenheid bij een plan om de Turkse regering omver te werpen. We gaan een correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram is al bekend waarom deze journalisten nu zijn vrijgelaten. De uitleg van hun vrijlating is eigenlijk net zo vaag als de uitleg waarom deze journalisten meer dan een jaar vast moesten zitten. De rechter bepaalde gisteren ineens onverwacht voor alle collega's hier dat dat niet langer een reden was om ze achter de tralies te houden terwijl hun rechtszaak loopt. En kennelijk, eh, zeggen heel veel mensen hier... heeft toch die enorme druk in Turkije... door collega-journalisten onder meer, door activisten... maar vooral daarbuiten, daar in de Europese Unie, in de Verenigde Staten... Ja, die heeft toch indruk gemaakt en heeft toch geholpen. Uh, en nu zijn ze ineens thuis... en hebben ze hun eerste nacht bij hun families doorgebracht. Ja, geeft dat ook aan dat de beschuldiging dat ze lid waren... dat die journalisten lid waren van een terreurbeweniging... dat dat ja. niet overeind blijft? Nee, want die beschuldigingen die zijn nog niet van tafel. Ze zijn weliswaar vrijgelaten, maar ze zijn niet vrijgesproken. Uh, vanaf het begin waren hier grote twijfels over de geloofwaardigheid van die aanklacht, dat ze lid zouden zijn en steun hebben gegeven aan het inmiddels beruchte ondergrondse netwerk Ergenicon, uh, dat uh, tot doel zou hebben de zittende regering van premier Erdogan omver te werpen. Onder die vlag, moet je weten, zijn er uh, op dit moment honderden mensen... ...honderden Turken in de gevangenis uh, die worden vastgehouden. Activisten, academici, militairen, publicisten. Nou, uh, twee van de journalisten die uh, gisteravond zijn vrijgelaten... ...Dirim Chenair en Ahmet Cik, zijn zeer gerenommeerde en ook bekroonde journalisten... ...die hele kritische reportages altijd schreven... ...en ook kritische boeken hebben geschreven over de Turkse overheid. En heel veel collega's, en zij zelf ook, zijn ervan overtuigd dat de aanklagers deze kritische geesten gewoon de mond hebben willen snoeren. En in de hoorzettingen is eigenlijk vooralsnog niet het tegendeel bewezen... oftewel bewezen dat ze zich inderdaad met terroristische activiteiten zouden bezighouden. Maar Bram, als je het puur tactisch bekijkt, hè, dan begrijp ik het toch niet. Waarom pakken de autoriteiten zulke, wat jij zegt, beroemde journalisten op? Dan kunnen ze ja. toch bedenken dat dat internationaal niet goed valt? Ja, ik denk als er met deze vrijlating, uh, voorlopige vrijlating... één ding duidelijk is geworden... is dat er binnen de Turkse staat uh, grote oneenigheid bestaat. Grote strijd bestaat. Dat die Turkse staat zeg maar, geen eenheidsworst is. Je hebt aan de ene kant de aanklagers... die al een aantal jaren bezig zijn met een enorme heksenjacht... op kritische geesten in Turkije. Aan de andere kant heb je de regering van premier Erdogan... die daar misschien soms wel van heeft uh, geprofiteerd... maar die in het afgelopen jaar toch steeds ongemakkelijker zag worden over deze arrestaties. En vooral ook dat internationale protest daartegen. Omdat daarmee ook inderdaad het internationale imago van Turkije werd geschaad. De strijd tussen die twee kampen die is nog niet beslecht. Net zo min eh, als het lot van deze vier journalisten. Want ze zijn dan nu wel thuis. Eh, ze moeten op 18 juni toch weer in de rechtbank verschijnen. En dan wordt hun rechtszaak gewoon voortgezet. Goed. Correspondent Bram Vermuiden vanuit Istanbul. Dankjewel Bram. Gaan we naar de sport. Tom van Tijck, Goedemorgen. goedemorgen. Goeiemorgen. Fred Rutteweg bij PSV. CoQ moet het nu gaan doen samen met Ernest Faber. Eh, kan het Tom als twee van dit soort broekies... wat betreft het uh, trainerschap het uh, overnemen? Ja, broekies dat vinden wij in de Nederlandse cultuur snel dat mensen broekies zijn. Ze hebben een respectabele leeftijd, ze hebben ook al een redelijke staat van dienst. Maar het zijn ook gezegd als trainers uh, nog jong in de dop, uh, in de knop moet ik dan zeggen natuurlijk. Uh, ze hebben voor volgend jaar ook een ander soort functie binnen de organisatie. Daar waren ze dus toch nog niet klaar bevonden voor dat hoofdtrainerschap. Maar in deze situatie was er eigenlijk weinig andere keus. Ja. Cocu heeft erg getwijfeld. Was natuurlijk assistent van Rutte. Wil je ook wel een beetje solidair zijn? Soms Erik ten Hag deed dat wel. Cocu zou dat in eerste instantie ook hebben uitgesproken. Maar goed, is toch overstag gegaan. Er was weinig andere keuze in deze situatie. En uh, het zijn twee uh, goede jongens. die heel veel van het spel weten. Dus uh, de kansen van PSV zijn wel weer wat toegenomen. Ja, en die, die Ernest Faber hè, wordt er al gezien als een coming man. Heeft hij dus ook een kwaliteit? Nou, die heeft zeker de kwaliteiten. Die heeft bij een heel klein clubje Eindhoven. Uh, iets wonderbaarlijks voor elkaar gekregen het afgelopen jaar. Nou, is dat overigens iets heel anders dan met topspelers uh, gaan werken. zoals bij PSV in deze situatie. En hun succes ja, zal eigenlijk. Van twee dingen afhangen. Eén, daar, daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Dat is de, eigenlijk de grote vraag. Is er eenheid in die selectie? Of is er in de afgelopen maanden ook daar onderling van alles gaan gebeuren? Want dat heb je niet in twee of drie dagen weg. En het tweede is eh, de verdediging van PSV. De verdedigers van PSV zijn toch echt van matige kwaliteit. Alles bij elkaar opgeteld. En daar zullen ze toch een soort list voor moeten verzinnen. Om de evenwicht in het elftal terug te krijgen. Maar het zou niet de eerste keer zijn hoor. Dat eh, gewoon even een, een, een hernieuwde start toch allerlei krachten losmaakt. Je ziet dat veel in de voetballerij. Het cocu effect gaan we het dan alweer meteen noemen. Nou, het moet blijken of dat over iets langere tijd kan aanhouden. Maar goed, er was geen enkele andere keus voor PSV in deze situatie. Hoe vervelend menselijk het ook voor Fred Rutte is. De wetten van het voetbal zijn zo. En uh, ja, morgen of don donderdagavond gaat iedereen met argus ogen naar PSV Valencia kijken. Nog niet eens of ze de volgende ronde halen. Maar hoe ziet het elftal eruit en ziet het er allemaal een beetje beter uit in gedrag? Want dat is het eerste waar ze heel hard aan zullen gaan werken. Goed, dan naar het voetbal van vanavond, Tom. Uh, Bayern ja. München ontvangt FC Basel in de Champions League. Mm, ja. Zouden de Zwitsers het grote ja. Bayern eruit kunnen gooien, denk je? Kijk, iedereen zegt ook, ja, Bayern Basel, dat moet Bayern toch goed kunnen maken. 1-0 verloren. Maar die Zwitsers hebben al 17 wedstrijden op rij niet verloren. Die hebben van Manchester United twee keer niet verloren. Die hebben thuis van Bayern München gewonnen. Bayern krabbelt wel weer iets op. Robben is echt aan het opkrabbelen. De topscorer Gomez is geweldig in vorm. Dus veel mensen denken, nou, dat zal toch zo'n vaart niet lopen. Maar dat zal een lastig avondje worden. De finale is dit jaar in München. Dus Bayern wil niet alleen maar moet zo'n beetje. Maar dat Basel, dat is een, een taaie tegenstander. En uh, ja, ik verwacht een hele, hele, hele spannende avond daar in München. En ook in uh, Milan, want Inter vecht daar voor zijn laatste kans. Je speelt tegen Marseille, die hebben in de laatste zeven wedstrijden één keer gewonnen. Maar dat was uitgekeken thuis tegen Milan. Ook die starten met een 1-0 achterstand. En ook daar, twee clubs die hun seizoen nog een beetje proberen te redden, zal het verschil heel klein zijn. Dus we gaan wel een heel spannend Champions League avondje tegemoet. Er zijn Mensen die zeggen, Bayern en Wals, Basel wel even plat vanavond. Ik behoor niet tot die groep. Ik verwacht een heel, heel leuk voetbalavondje in München. Gaan we het er morgen over hebben, Tom. Dank je. Nederland krijgt het zwaar te verduren vandaag in Straatsburg... als er wordt gepraat in het Europees Parlement... over het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. Hoort u zoveel meer over, Hier is de verkeersinformatie. Bij de ANWB, John Bak. Met uh, 26 files, 90 kilometer bij elkaar... zo'n 40 kilometer minder dan gebruikelijk om deze tijd... Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden. Er is wel wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Zoeterwoude, 8 kilometer. 5 kilometer op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet... bij knooppunt Benelux. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen, 7 kilometer. Dan nog een afsluiting. Het gaat om de N313 Aalte lichtenvoorde De weg is in beide richtingen bij Lichtenvoorde afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. Het PVV-meldpunt over Oost-Europeanen... blijft de gemoederen behoorlijk bezighouden in Europa. Het Europees parlement debatteert later vandaag... over een resolutie tegen ons land... waarin de Nederlandse regering zou worden opgeroepen om na te gaan... of het meldpunt in strijd is met het strafrecht en het Europees recht. Correspondent Tijn Sade is in Straatsburg. Tijn, is al duidelijk wat er nou in die resolutie komt te staan... Nee, dat is een enorm waar Daar is door de Europese fracties de afgelopen dagen al over onderhandeld. Uh, daar wordt nu nog steeds over onderhandeld, terwijl vanmiddag het debat begint. Ze kunnen nog tot vanavond aan die tekst sleutelen... Uh, je moet je voorstellen, de ene fractie wil hem uh, heel streng... ...de andere fractie wil een wat mildere uh, tekst... ...waarin er gewoon zeg maar weer uh, premier Rutte vooral wordt opgeroepen... ...en publiekelijk zich te desancheren van het meldpunt. Nou, uh, ik verwacht dat vanmiddag uh, de finale tekst er wel uit zal komen. Dat wordt, uh, wordt verwacht toch zeker een strenge uh, tekst... ...en uh, dan wordt er over gedebatteerd en donderdag pas een stemming. Nou ja, Nederland bepaalt hier uh, de komende dagen de agenda... En hoe opvallend is het dat het Europese parlement met zo'n resolutie komt? Nou, dat gebeurt zeker niet vaak. Een uh, resolutie is uh, vrij uniek. De laatste was uh, tegen Hongarije. Vanwege de zwaar bekritiseerde nieuwe Hongaarse grondwet. Je herinnert je het wellicht nog. Die grondwet was net nieuw van premier Orbán. Die zou volgens het Europees parlement op cruciale punten ondemocratisch zijn. Nou, de Europese commissie nu is een procedure gestart tegen dat land. En Hongarije moet die commissie nu op die punten dus echt tegemoet komen. Nou ja, nu Nederland dus dat een revolutie moet incasseren... Goed. Thanks, Adé. Dank je wel voor nu. Uiteraard horen we later op deze zender meer van je. Wij praten hierover door. Dat doen we met twee Europolitici: Wim van der Kamp van het CDA en Hans van Balen van de VVD. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Meneer van der Kamp, eerst maar even naar u. Um, we hoorden het net van onze correspondent. Uh, er wordt natuurlijk volop gedebatteerd vandaag. Maakt u zich zorgen, meneer van der Kamp, over wat daar in die resolutie komt te staan? Nee, ik maak me niet zozeer zorgen over wat er in de resolutie uh, komt te staan. ...alswel uh, over de betekenis voor Nederland. Wat zou dat kunnen zijn? Nou ja, kijk, uh, Nederland is de laatste weken slecht in het nieuws gekomen uh, hier in uh, Europa... ...door de, de PVV-website. En uh, ja, Nederland geldt als een van de trouwe Europese spelers... ...zeer kritisch op, uh, op de euro-uitgaven... En uh, ja, die loyaliteit die, die wordt nu in twijfel getrokken. doordat wij sommige Europese burgers gaan beledigen. Uh, u zegt wij. Ja, wij. Kijk, ik zit hier natuurlijk altijd met een uh, prachtige dubbele pet op. Ja. Aan de ene kant ben ik uh, een Nederlander in hart en nieren. Aan de andere kant ben ik lid van het Europees Parlement. En heb ik te waken over, over de sfeer. en uh, de, ja, de goede manier van omgang in Europa met elkaar. Ja, Nederland draagt daar op dit moment niet aan bij. Nee, en, en dat komt misschien ook, het, het feit dat u wij gebruikt... omdat uh, premier Rutte zich nog steeds niet heeft gedistanceerd gedist, van de website. In ieder geval, dat ja. is zijn uitleg. Kijk, uh, men neemt het in uh, Europa kwalijk dat de Nederlandse regering... aan de ene kant zegt, wij hebben niks te maken met die PVV-website... Uh, maar dat het kabinet aan de andere kant in de fameuze gedoogconstructie uh, zit. Mm -hmm. Ja, en dat begrijpt men hier niet. Uh, als je zegt je hebt er niks mee te maken, dan kan je er ook afstand van nemen. Maar dat doen wij uh, om ja, bepaalde politieke redenen niet. En dat leidt hier tot veel verwarring en veel irritatie. Hans van Balen namens de VVD in het Europarlement. Uh, kunt u het nog uitleggen? Jazeker, want het is allemaal opgeklopte bozigheid. Uh, op dit moment willen heel veel Europarlementariërs zich weer laten zien aan de zogenaamde goede kant van de geschiedenis. Die maken zich opgeklopt boos. Dit is niet iets wat in Warschau of in Boekarest of in Wenen uh, leeft. Uh, dit is een opgeklopt verhaal. Links uh, verzet zich tegen een zogenaamd Nederlands rechtskabinet. De Christen Democraten vonden dat hun Victor Orbán, de weer van de Hongarije, te hard is aangepakt. Maar wel over dingen die hij deed. Dit is niet een wet of een website van de Nederlandse regering, dus het is allemaal gedoe. Om niets. De, de PVV heeft zichzelf heel veel te verwijten. Die zijn met grote modderschoenen over een wit tapijt gelopen. Uh, maar het is een Nederlandse rechter die beslist of een website in de lucht mag blijven of niet. Dus het is een politiek correct debat. En de VVD zal ook geen resolutie steunen. Want premier Nelson ging bepaald ja. zelf gecontroleerd door de Tweede Kamer wat ze doet. Ja. Ik heb afstand genomen en dat moet mooi genoeg zijn. Ja, u heeft afstand genomen maar u zegt de PVV heeft zichzelf iets te verwijten. Verwijt u het ook de PVV dat ze hiermee zijn gekomen? Natuurlijk, want het dat betekent uh, dat dit is prachtig voor allerlei mensen uh, om dingen te beweren die niet kloppen. Nederland ja. is een gasvrij land, Nederland is een land van de wet. Ja. Nederland is niet tegen Poolse arbeiders uh, en ze hebben die gewekt. Ja. Maar wat je nou niet moet doen, is dus daarin meegaan, een zaak groter maken dan het is. Nee, maar of of nou een opgeblazen toestand is, of er allerlei andere belangen spelen, meneer Van Balen, uh, ziet u al wel de consequenties van uh, wat, er, wat er op het ogenblik gaande is? Die consequenties zijn beperkt in de krant wordt vis verpakt. En wat je zult zien, kijk, onze handel bijvoorbeeld is niet in gevaar. Er is een uh, poelkist, een democrat, Sajos die roept op tot de consumentenboek ja. in Polen van Nederlands producten, u, heeft geen enkel effect. U zegt hier heel van... iets anders, meneer Verbalen, vanochtend in de Telegraaf. U zegt dat het zegt... Nederlands bedrijfsleven orders misloopt hierdoor. Uh, dat als hij zo doorgaat, zou dat kunnen zijn. Op dit moment is dat gelukkig niet gebleken. Maar hij maakt zich dus ook schuldig aan het door hem zo verafstoelde populisme. Ik zeg, laat iedereen zijn verstand gebruiken. We hebben andere dingen om ons overdrukt te maken. De eurocrisis en noem maar op. Nou, mm, zou het dan toch niet verstandiger zijn... en dat vraag ik dan toch nog maar even aan u, meneer Van Balen, als premier Rutte zich in duidelijke bewoordingen distancieert van deze website? Dan is toch al het gedoe voorbij? Rutte heeft een paar keer gezegd dat hij niet op elke rukwind van de PVV gaat reageren. Ja, zou, u, zou u dit nog een rukwind willen noemen, meneer Van Balen? Het Tuurlijk lijkt wel me meer een storm. Een, het, nee, het is geen storm. De storm wordt door sommigen gemaakt die daar ook baat bij hebben. Uh, het beste wat we kunnen doen is, we hebben uh, als VVD, als het Europees parlement gezegd, afstand. Dat heeft de Tweede Kamerfans ook gezegd. En dat moet het ook maar zijn. Meneer Van der Kamp, wat is uw reactie daarop? Ja, ik begrijp uit de vele woorden die de heer Van Balen gebruikt, dat hij de premier buitenschot wil laten. Dat wilt u niet? Ja, eh, wat zegt u? Dat wilt u nee, niet? Nee, nee, ik denk dat de heer Rutte in, in dit geval hommer of kuik moet geven. Je kan niet in Nederland zeggen van ja, ik heb er niks mee te maken en ik, ik hoor er niet bij. En dan in Europa zeggen van ja, ho even, ik ga er niet over. Dat, dat is een, een, een, ja, laat ik het ja. eens even streng zeggen, dat is toch dubbele moraal. Maar, maar meneer, en, van de Kam, meneer Van der Kamp, meneer Van Balen zegt dat er spelen allerlei andere zaken, daarom wordt dit zo opgeblazen. Ziet u dat ook zo? Of ziet, constateert u wel een, een flinke boosheid, speciaal hierover? Kijk, er is boosheid bij een groot aantal politieke partijen over de situatie in Hongarije, dat is één. Maar er is ook boosheid over uh, de, de, de gang van zaken in Nederland. Vooral omdat wij altijd een open economie hebben gehad met veel export, juist ook naar Polen. En het zijn toch vaak dit soort sfeerdingen die de verhoudingen in Europa uh, bepalen. En dat is nu allemaal een beetje onduidelijk, een beetje lafhartig. En ja, dat werkt hier zo niet. Goed, Henk van de Kamp, uh, Wim van de Kamp, excuus. Uh, en Hans van Baalen van de VVD en Wim van de Kamp van het CDA in Straatsburg. Uh, heren, hartelijk dank. Tot ziens. En goedemorgen.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 Aangeslagen mannen, verdrietige blik in hun ogen. De Volkskrant plaatst een straatfoto van het uh, Brusselse Anderlecht. De mannen op de foto hebben zich verzameld na de aanslag op een moskee. Hoorde er eerder over in het Radio 1 journaal. Daarbij kwam uh, de imam om het leven. VRT meldt dat de aanstichter van de brand is opgepakt door de politie. Hij komt uit Noord-Afrika en zegt dat hij moslim is. Moskee uh, kreeg in het verleden ook al bedreigingen. Die kwamen van andere moslimgroeperingen. Volgens een uh, medewerker van de moskee stormde de aangehouden man met een mes en een Bel het gebouw binnen en stichtte vervolgens brand. De Belgische krant De Morgen schrijft dat hij daarna naar buiten liep, salafistische slogans roepend over het conflict in Syrië. Voorbijgangers en gelovigen hielden hem vast totdat de politie hem kon arresteren. Gemeenten mogen meer bestanden koppelen om frauderende bijstandsontvangers op te sporen. Dat kondigt staatssecretaris De Krom vandaag aan, meld de Volkskrant. Hij noemt uitkeringsfraude diefstal van gemeenschapsgeld en een aanslag op de solidariteit van het sociale zekerheidsstelsel. Bestanden van bijvoorbeeld sociale dienst, studiefinanciering, banken en het kadaster worden gekoppeld. Computers geven een alarmmelding als iemand met een bijstandsuitkering... en een te dure auto koopt of eigen bezit verzwijgt. In 2010 is voor 53 miljoen euro gefraudeerd met bijstandsuitkeringen. Wie dronken of in coma in een ambulance belandt... moet altijd een boete krijgen voor openbaar dronkenschap... schrijft de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan... in een notitie over excessief alcoholgebruik. Weet trouw. Als het aan Van der Laan ligt... moeten ook de gemaakte politiekosten door de drinker betaald worden. De notitie is bedoeld voor een brainstorm die minister Schippers binnenkort houdt. En verder schrijft Trouw dat steeds meer alcoholfabrikanten... hun dranken via sociale media met jongeren onder de aandacht brengen. <coughs> Pardon, Terwijl het instituut dat in kaart moet brengen... en de subsidie dreigt te verliezen, zegt STAP... het onderzoeksbureau voor alcoholbeleid. Minister Schippers wil de subsidie stopzetten... en alcoholonderzoek onderbrengen bij het Trimbos-instituut. Dan naar de Telegraaf. Die krant kopt verkeers-ASO sneller cel in. AWB en het CDA willen dat zogenoemde verkeershufters als veelplegers worden aangepakt. Er moet een eind komen aan de situatie dat ze kunnen doorrijden zolang ze hun boetes betalen. Justitie zou eerder taak- of zelfstraffen moeten opleggen... want nu kunnen mensen nog zo'n 50 tot 60 keer per jaar een boete krijgen... zonder dat er ergens een alarmbel afgaat. Metro schrijft dat het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland toeneemt. Afgelopen maanden heeft het RIVM 600 tot 800 gevallen van kinkhoest vastgesteld. Dat is opvallend, want die piek ligt doorgaans in de zomer. En daarna neemt het aantal gevallen dan weer af. Iedereen wordt ingeënt tegen kinkhoest, maar het vaccin werkt tegenwoordig minder goed. Het aanpassen van het vaccin is complex en ook duur. Maar de Gezondheidsraad bekijkt momenteel die kosten en baten. De raad komt later dit jaar met een advies. Het zou goed zijn als kunstheupen, waarbij metalen delen over elkaar heen schuren, verboden worden, zegt orthopeed Gerrit Sma van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Volgens RTV Noord is het eens met Britse wetenschappers die een verbod eisen op bepaalde kunstheupen die voor complicaties kunnen zorgen. Patiënten kunnen last krijgen van zwellingen en er doen zich problemen voor met het lopen. Wetenschappers bepleiten zo'n van verbod vandaag in de Lancet. De voordelen van de ingezorte huizenmarkt. In Amerika heeft Willow Tefano, dus een meisje van 14 jaar... een tweekamerappartement gekocht voor iets meer dan 12.000 dollar. Het AD schrijft dat het meisje het geld heeft gespaard... door meubels uit leegstaande huizen op internet te verkopen. Daarmee haalt ze maandelijks honderden dollars binnen. Was like, what if I bought a house? That'd be crazy. And then I'd be able to make money every month. I'd get rent, I'd get... I have to worry, I have to... Haar moeder heeft het huis op haar naam staan en als ze volwassen is dan wil Willow het op haar eigen naam zetten. Nu wordt het appartement verhuurd voor 500 dollar per maand. Vorige eigenaren kochten het appartement overigens voor 100.000 dollar. Goed. Zo dadelijk na het journaal van 8 uh, uur. Zoomen wij maar eens in op het CDA. Wat is daar nou aan de hand? Heeft uh, de voorzitter van die partij nou wel of geen bommetje onder het katshuis overleg en onderhandelingen gelegd? Gaan we het zo over hebben, over het beton.